4 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Sommige vingerafdrukken die uitvaartorganisatie Dela gebruikt... om sieraden voor nabestaanden te maken, zijn vervalst. Dat stelt het NPO Radio 1-programma Radar... dat met medewerkers en oud-medewerkers van uitvaartondernemers sprak. Vorige week meldde Radar al dat Dela zonder toestemming... van nabestaande vingerafdrukken van overledenen nam... om vervolgens sieraden met die vingerafdrukken erop te verkopen... Directeur Doeve van Dela zegt in een schriftelijke reactie... op de uitzending van vandaag werkelijk verbijsterd te zijn. Hij zegt geen enkele, dat geen enkele aanwijzing te hebben... dat die aantijgingen van Radar ondersteunt. Tientallen partijen hebben interesse... in het failliete Slotenvaartziekenhuis in Amsterdam. Zowel uit binnen als buitenland... hebben zich kandidaten gemeld voor een doorstart. Welke partijen dat zijn, is niet bekendgemaakt. Minister Bruin zei gisteren dat het slotenvaart wordt ontmanteld... Maar volgens het ziekenhuis hebben partijen nog een paar dagen de tijd om met een overnamevoorstel te komen. De curatoren hopen eind volgende week meer duidelijkheid te hebben over of er nog een kans is op een doorstart. Noord-Korea dreigt weer met de ontwikkeling van kernwapens. Leider Kim Jong-un wil dat de VS economische sancties tegen het land opheft. Als dat niet gebeurt wordt het kernwapenprogramma hervat... Volgens het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... staan de sancties haaks op afspraken die in juni zijn gemaakt... bij een ontmoeting van Kim met de Amerikaanse president Trump. De politie heeft op de A2 bij Born twee mannen opgepakt... die vijf zakken heroïne in hun auto hadden liggen. De geschatte straatwaarde van de vondst is anderhalve ton. De mannen werden vanochtend aan de kant gezet vanwege een kapotte koplamp. Toen agenten de auto doorzochten, vonden ze de zakken heroïne. Het weer vanmiddag droog en vrij zonnig. Het is ongeveer 11 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vannacht en morgenochtend is het koud met plaatselijk lichte vorst. Morgen overdag opnieuw volop zon. Morgenmiddag kan het dan 14 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 To. You got to save your love for number one, y'all For the one that's always there hold you You got to save your love for number one, y'all For the one that you got to come home to You got to save your love for number one, y'all For the one that's always there hold you I work hard all day For a little play at night My body aches Come and make it all right. But when I called you hot On my telephone We're not at home, take some love. save you love. For you're number one. Save some love. save you love. For you're number one. Rumor has it for all I've been dipping and diving. Friends are blabbin' about some girl I've been having. You know what to do, baby When it's all said and done You're still my only one For the one that's always there to hold you. You got the same love, but number one, y'all. For the one that you gotta come home to. You got save same love, but number one, y'all. For the one that's always there to hold you. I work so hard every day, th all the time. When I come home, I want some peace of mind. I got to fight them, the one to fight you. That's why I'm telling you that my love is true. Cause my love is strong, just like a big heart. I don't want nobody to tear it apart. Cause you are the dream that I have seen And that's why I'm rocking to the fucking feet Just to let you know. En ja, dat vind ik ook zo mooi uit de, uit de platen van de jaren '80. Je had uh, van uh, bijna elke plaat had een 12-inch versie. Zo'n hele grote single, weet je, zo'n zo zwarte schijf. Ken je ze nog, Cor? Ja, een, een, een Cisco-dingel. Uh, disco-single. disco-single, ja, precies. En dit was ook de disco-single van uh, René en Angela. Joris met uh, Save Your Love voor number one, yo. En uh, zo zijn we gekomen in U3 uh, van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we in u drie allemaal doen, Cor? U drie alweer, op. Ja, gaat echt wel heel waar, echt waar. Ja, we gaan uh, straks even praten met uh, Rob Petersen. Die heeft wat nieuws over de Formule 1 perikelen waardoor het internet totaal ontplofte de uh, afgelopen dagen. Ja, gaat het nou echt gebeuren in 2020? Ja, als het aan de meerderheid ligt wel, ja. En als het aan mij ligt ook, Rob. Zeker. Uh, we hebben het uh, dier van de week om uh, half vijf. En we hebben ook de evenementagenda... die we proberen er even tussendoor te worstelen. En we hebben het uh, gedicht van de week. En we hebben Joop van Nes. En we hebben natuurlijk Joop van Nes. En ik heb nog een paar berichtjes... Een enkel berichtje. Wil je er eentje horen Rob? Nou, Zullen we dat uh, na de volgende plaat doen? Ja wat jij wil. Oké okay, we gooien er nog even een uh, disco knaller in. Cisco Dingel. <laughs> Cisco Dingel. Van uh, Janet Jackson. Je weet wel de zus van... Michael. Ja heel goed. En nog veel meer. Hier is ze met Wena Fink of You. van de Janet Jackson en When I Think of you. Ja, dat uh, brengt ons meteen bij dat feestje van vanavond in de Chin Chin... want uh, ja, daar gaan ze ook terug uh, naar de jaren 70 en 80. Sluit mooi aan. Ja, discotheek Chin Chin, he. door uh, iedere Zandvoorter... die kent die, die, uh, die hele leuke discotheek natuurlijk wel. En het is de enige overgebleven discotheek nog in, in Zandvoort... en die gaat vanavond terug in de tijd. De gouden oude DJ Anciano die zal het publiek trakteren... op originele dance classics en soul en funk uit de jaren 70 en 80... DJ Anciano, die is Edwin van der Wouden. Die, uh, die is inmiddels nu wat ouder geworden. Die is 64, maar die vindt het nog steeds leuk om plaatjes te draaien. En die heeft geregeld dat de barkeepers van eer ook komen. Hey, Peter Logmans is aanwezig. Ronald Rietberg, uh, Nico Bakker en Hans Bank. En die staan achter de bar daar. Hé, hey, dat is leuk. Geweldig. Ja, en uh, de oude Chin Chin, die was toen destijds van, uh, van Ad Keur. En... Uh, daar heeft hij dan uh, gedraaid. Maar ook in de discotheek uh, Dancing Estoril. Dat zeggen me weer niks. Uh, die zat vroeger bij de Metzgerstraat in, uh, in zo'n zijstraatje... of de op de Smidstraat. En uh, bij het Holland Casino, waar hij dan draaide uh, voor Liva Lok... en ook de Boeddha Club heeft hij gedraaid. Hé, hey, dat gaat een mooi feest worden. Hoe laat begint dat uh, daar in het in? Ja, vanavond. Uh, nou, laat is het open. Acht uur. Dan kunnen we zo uur. naar binnen lopen. Ja, ik denk wel dat je een bandje nodig hebt... Want ja, er wordt natuurlijk wel op leeftijd gecheckt of je oof. boven de 18 bent. <laughs> Oké, okay, nou vanavond dus uh, inderdaad uh, dat uh, feest uh, in de Chin Chin. Echt uh, terug in de tijd, terug naar de 70 en 80 jaren. Met ook de DJ van Welheer en de barkeepers van Welheer. En ook de kleding van Welheer, waarschijnlijk. Mm, ja, nou ik ga gewoon in mijn t-shirt. Heel goed. Zo ik ropeten ze over de Formule 1. We've had some fun. That got our Never stay tussen uit uh, de jaren 80, Jullie Louis in de nieuws. En Stuck with You. Ja, we gaan eens even het hebben over het uh, nieuwtje... wat we van de week uh, kregen ineens. Op internet en in de krant. We hebben het over de Telegraaf. Formule 1 terug in uh, Zandvoort. En daarvoor hebben we aan de telefoon... Rob Petersen. Goedemiddag, Rob. Rob. Hallo. Rob. Rob Petersen? Rob Petersen. Nee, die, die is er niet... Oh. Ja, ik ben er wel. Oh, hallo, je bent er wel. wel. Hé hey, hey Rob, ja, goedemiddag. Ja, er wel. Ja, goedemiddag. Ja, hallo, welkom. Ja, dankjewel. Hé hey Rob, dankjewel. We, we bellen jou omdat jij al meer dan 50 jaar actief bent met het circuit. Het begon ja. allemaal als, als kleine jongen. Volgens mij was je, was je zes toen je voor het eerst met je vader op het circuit was bij een uh, Grand Prix. Ja, zoiets zo uh, is het inderdaad, 1961. Ja, vijf jaar was ik niet. Dus. Vijf jaar, jeetje. Ja. Ja, weet je, je, je loopt heel even daar rond en uh, ja, je woont er vlakbij. Dus uh, ja, je raakt het door het bezield. ik uh, ja, ben nu eigenlijk net anderhalf jaar geleden gestopt uh, met commentaar. Geven. Ja, al die jaren, tijd dus, uh, ja, ja, al die tijden uh, actief geweest. 30 jaar lang, ruim 30 jaar lang als commentator, uh, dat zei je net. En uh, verder ja. toeschouwer en official, ben jij ook nog geweest? Ja, ja en gewoon nog een, gewoon een liefhebber van alles, hè? ja. Maar Rob, even een vraagje, Wa waarom ben je eigenlijk gestopt? Was je er klaar mee, of...? Nou, het was op een gegeven moment, na nou, al die jaren was het wel een keer goed. En, en wij hadden zo'n mooie commentaarcabine bovenop de toren. En ja, dat was voor ons een uh, ja, prachtig uitzicht natuurlijk. En we, we konden daar ook ons ding doen. En die is er afgehaald, want het was esthetisch niet zo mooi op die toren. En nou, toen werden we min of meer verbannen naar een hokje in, op 2 hoog. En dan zit je alleen maar binnen. En je keek alleen maar naar, de, naar de computerschermen in plaats van naar buiten. En Dat voelde ik toch wel wat minder. Ik heb het wel geprobeerd, maar het, uiteindelijk was dat toch niet zo'n succes. Ja, ik ben wel eens bij jou in die toren geweest. En dat was prachtig ja. daar. Je zag alles. Ja, je zag alles en dat had ook een enorme link met, met het publiek, en met, met deelnemers, alles, ik kon alles zo goed zien. En ja, toen dat weg was, uh, heb ik nog zo'n anderhalf jaar doorgedraaid. Maar ja, dat, dat, dat was het toch niet, zeg maar. En dat is natuurlijk een hobby, dus ja, op een gegeven moment, een gegeven moment moet je ook gewoon een keer stoppen. Hè. Ik ben inmiddels ook 62, dus uh, niet zo erg als je stopt. Ik had je veel jonger ingeschat, Rob. Ja, oh, dankjewel, dankjewel. <laughs> Oké, okay, Rob, en toen kwam ineens het, uh, het nieuwtje vanuit uh, De Telegraaf. Dat zeg maar de, ja. de toewijzing voor de Grand Prix Formule 1 voor 2020 voor Zandvoort is. Ja, het is een, het is een raar bericht eigenlijk. Uh, in eerste instantie dacht ik toen ik dat las. Ik denk, oh nou, het is rond hè. Nou, het bleek nog niet rond te zijn, want dat was nog niet getekend. En, en ja, het CRI en Prins Benner presenteerden het nu als een soort toezegging... dat als Zandvoort de financiën rondkrijgt, krijgt, dat we dan een Grand Prix hebben. Staat dus dat is op zich een, een mooi bericht. Uh, inmiddels zeggen ze dat op het uh, TT-circuit in Assen, zeggen ze van ja, er zijn nog steeds twee circuits uh, op dit moment die een kans maken om een Grand Prix uh, te leveren. En zij bero beroepen zich dan weer op, uh, ja, op een e-mail van uh, de Formule 1-organisatie in Engeland. Dus er is er wel wat onduidelijkheid over. Eén ding is zeker, uh, Prins Bernhard is heel hard op weg en op zoek naar geld. Dat is duidelijk. Ja. Oké, okay, en uh, misschien uh, is uh, dat bericht ook uh, daarom uh, zeg maar, uh, bij de pers uh, eruit gebracht? Ja, dat, dat zou best wel eens kunnen. Het is, het is eigenlijk ook een beetje een soort een, een smeekbede om uh, ja, via een advertentie om, om te investeren. Want je praat over een enorm bedrag, hè? het is 20 miljoen per jaar aan, aan organisatiefee. En daarnaast moet het circuit natuurlijk uh, aardig op de schop. Er moet best wel veel gebeuren. En dat kost ongeveer ook 30 tot 40 miljoen heb ik begrepen... uit uh, de persconferentie van Prins Bernard. Dus ja, dat is een hoop geld. Ja, nou heb jij meteen gereageerd uh, via Facebook... Uh, op dat bericht uh, van de Telegraaf. En dan zei je van, het, dra het draait niet alleen om geld... maar ook nog om uh, andere dingen. Ja, kijk, er speelt natuurlijk een heleboel, hè? Uh, het, uh, het is... Uh... Dit geld verzamelen natuurlijk, maar er moet er ook nog heel veel gebeuren aan het circuit. En we hebben natuurlijk in het verleden uh, hebben we meegemaakt hoe lang het kan duren als je bijvoorbeeld een vergunning er doorheen wil hebben. En in Nederland is het een super democratisch land. Iedereen mag wat uh, protesteren, iedereen mag wat zeggen. En zo ga je dan vaak van gemeente naar provinciale staat en naar de raad van staat. En die hele processen, als, als je iets gedaan wil krijgen, duren soms heel lang. Waarop even uh, even denkend aan de UBO-dagen. Die zijn dus uh, vergeven aan het circuitpark Zandvoort. Nou, de DTM is vertrokken. De Formule 1 komt daar misschien voor in de plaats. Dan heb je toch nee, die UBO-dagen? Het, uh, het is voor volgend jaar. We hebben 12 UBO-dagen. Dat proces van het verkrijgen van die 12 dagen... heeft acht jaar geduurd, uiteindelijk bij de Raad van State. Dus om even aan te geven hoe lastig het is om vergunningen te krijgen. Volgend jaar hebben we dus ook weer 12 dagen... En de DTM daar, dat zijn de drie die zijn ingeleverd, maar daarvoor in de plaats komt de Blankpijn GT-serie. Die maakt ongeveer net zoveel lawaai als de DTM, dus die, die, die worden ingevuld. En hoe ze dat in 2020 maar willen gaan doen, ja, dat weet ik niet. Ja, en dan je, ja, dan heb je natuurlijk uh, de milieugroepen. Jij noemde de stichting uh, Duinkornijn, vond ik wel leuk trouwens. Maar goed, ja, uh, ja, ik wilde ja, ja, wil, wil niemand <laughs> persoonlijk aanspreken, dus ik heb het maar een beetje omschreven. Nou, ik kan maar er wel, dan kan dan er wel dan een dan paar dan... noemen. Daar heb je GroenLinks in uh, Bloemendaal, die meteen uh, in de pen uh, springt... bij het horen dat de Formule 1 uh, mogelijk naar Zandvoort gaat komen. Ja. En daar heb je nog die andere, uh, rustbijdekust.nl. Ja, dat weet ik. Ja, die ken ik ook. Ja. Ja, dat, dat, dat zijn groeperingen vaak van, van een paar mensen die dat doen alsof ze heel erg groot zijn. En het, het nadeel van de democratie in Nederland is gewoon dat al die groepen moeten gehoord worden. Die hebben recht op, uh, zeg maar op protest, die hebben recht op, op het aankaarten van een, een hoger beroep. En dus, dus als je dingen gedaan wil krijgen die buiten het grondgebied zijn van het de, circuit, van de dan is dat vaak heel erg lastig. Nou, dat duurt een lang proces. Waar verwacht je dan dat er, uh, dat er extra dagen nodig zijn... of dat ze dan een ander evenement gaan inleveren... en dat de F1 nou, dan gewoon nee, moet dat die, twa die twaalf dagen krijg je niet verder uh, veranderd. Dat lukt niet. Assen heeft ook twaalf van die dagen. En ik denk dat ze dan één evenement gewoon van de kalender afhalen... In en daarvoor in de plaats van die maar dan, dat, is dat is een logische beslissing, denk ik. Hoor. Maar hoe kan er dan toch nog bezwaar tegen worden aangetekend. als je die u dagen al hebt als circuit? Nee, maar ik, ik heb het met name over de veranderingen op het circuit. Al, als het circuit gaat veranderen. Uh, en ze raken daardoor een stuk duin. of je komt in het gebied van Rijnland. dan krijg je een openbaar uh, vergunningstelsel. Ja, maar de bestemming dekt dat toch af? Die heeft toch, dat, dat is toch geen natuurgebied, dat is toch industrieterrein waar het circuit ligt? Ja, maar er lopen wel grenzen langs het circuit. En als je dus daar buiten komt, om, omdat je dat nodig vindt, hè, tijdens de renovatie, ja, dan heb je een probleem. Dus dat, dus dat is niet zo makkelijk. Als, uh, teken, uh, die vale die, die zijn er voor het circuit. En dat blijft ook zo. Ja. Maar, uh, maar goed, uh, als, als er echt gaat verbouwd worden... en ze komen buiten het terrein van het circuit... Ja, dan heb je, heb je wel een probleem. Ja, ja dan gaan we, dus we het nog even... Naar, naar die plannen eigenlijk. Ja. Ja, ja, Rob, dan gaan we het nog even over uh, Assen hebben. Die zeggen, ja, jij had het net over een uh, e-mail... nou was er een ander persbericht weer... die sprak dat er uh, Assen contact had gehad met de FOM. Ja. En uh, ja. dat, dat die zeggen van... nou, er is helemaal geen akkoord met Sanford. Hoe kom je daar nou bij? is toch een raar verhaal ja. eigenlijk... dat er aan de ene kant een brief moet zijn die dan uh, het circuit ja. heeft ontvangen... en dat uh, als ze weer te horen krijgt van nou, er is helemaal niks aan de hand... en jullie zijn net zo goed in de race. Nou, nou weet je, ik, ik, mijn persoonlijke mening hierover is... Uh, ik denk dat uh, de FOM in Engeland... gewoon het helemaal Siberisch zal wezen waar ze racen. Ze willen in Holland racen vanwege Max Verstappen... en dan, is, dan roepen ze natuurlijk, ja, Zandvoort is leuk... want uh, dat heeft heel veel historie, dat is mooi... En met Assen hebben ze minder problemen, want, want dat is allemaal al klaar. Dat ligt er allemaal al. En je moet je voorstellen dat in Assen 63.000 uh, tribuneplaatsen al klaarstaan. Die zijn er al. Mm -hmm. Dus een permanente tribune, nou, dat halen we in Zandvoort uh, nog niet eens verteld. Nee, oké, okay, maar als je, als je het geld beschikbaar hebt, dan, uh, dan moet er toch... Nou, ik wil niet zeggen zo gedaan zijn, maar dan kan er toch een aanpassing uh, plaatsvinden hier in Zandsvoort. Tuurlijk, Tuurlijk, als het geld er is, dan gaan ze natuurlijk aan de slag. Zeker weten. As ja. okay, nou, als, als, is er uh, makkelijker voor, uh, om, om op te starten, omdat die mannen daar alles al gereed hebben. Het is een, uh, het is een heel mooi circuit wat daar ligt op. Ja, ja oké. Okay, het, het kan een mooi circuit zijn, maar ik heb toch liever de Formule 1 gewoon uh, op Zandvoort. En dat, nou, geldt dat ik wel met je één geldt hoor, dat natuurlijk ook voor jou, mee. dat weet ik. Dat weet ik. Want ja, in 1939 uh, Rob hadden we de eerste uh, uh, Formule 1 race. En die ging over de, over de van Lennepweg. Klopt dat, of niet? Ja, maar dat waren geen familiewagens. dat waren echt gewoon persoonauto's. Dat waren allemaal een beetje sportwagens uit die tijd. Ja, oké, okay, en daar is het uh, mee begonnen. En uh, ja, toen, ja. Uh, toen werd uiteindelijk het circuit uitgebreid tot het circuit uh, wat het uh, nu is. Uiteraard zijn er ook wel weer veranderingen geweest. Ja, het is uh, 3 juni 1939 hadden we dan een soort acht uh, eigenlijk. Een circuit in de vorm van een acht met een kruising op de Van vlak vlakbij jou. En uh, ja, dit is nu natuurlijk geworden. We de nieuwe circuit is in 1947 en 1948 gebouwd. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is pas goed op de schop gegaan in 1973. Ja, en dan hoor ik, of althans, ik heb gezien een, een reportage die je had met collega's van N.A. Dat inderdaad het, het, het, het, de stenen en dergelijke van de afgebroken woningen in de oorlog... werden gebruikt als ondergrond voor het circuit. Ja, klopt ja. Dat, dat tuin is allemaal in opdracht van uh, burgemeester Van Halven... Gestort op bepaalde plaatsen en dat heeft hij omschreven als de, de paradestraat. Dat zei hij tegen dus de Duitsers zo. En Die Duitsers vonden dat heel mooi. Maar vanaf had natuurlijk iets heel anders in zijn hoofd. En na de oorlog lag er dus al heel veel puin op plekken waar ze dat circuit gepland hadden. Okay, ja, nou... ja, dat is een uh, prima ondergrond geweest voor het natuurlijk. Ja, voordat we dit uh, gesprek gaan uh, afsluiten... Ik heb... Uh, uh, ja, ik heb... Uh, Cor zit even te zwaaien naar me. Hallo Cor. Hey, jalo, Hallo, hallo. Ik heb uh, ook gehoord dat er uh, mogelijk een uh, museum gaat komen. Een uh, autosportmuseum in Zandvoort. Ja, er is, een, uh, er is een stichting in het leven geroepen. Die, uh, die houdt zich daarmee bezig. En uh, ja, de, de, die zijn bezig met een locatie vinden, maar ook zij zijn ook bezig met geld te vinden. Want dat kost natuurlijk ook heel veel geld. En dus ze willen daar gewoon eigenlijk een soort, ja, een, een permanent museum maken met allemaal automobilia en eventueel auto's die beschikbaar worden gesteld. Het is een mooi initiatief, maar hoe het ervoor staat precies, dat weet ik niet. Ja, nou wordt er op dit moment een uh, nieuw museum gebouwd uh, in Zandvoort. Kan het niet zo ja. zijn dat uh, deze organisatie gewoon de helft van uh, dat museum krijgt? Voor de autosport? Ik denk dat dat te klein wordt hoor, zo groot is dat niet wat daar staat. Het is natuurlijk maar één etage, hè? Dus. Uh, ik denk dat dat niet allemaal. Ik, ik heb geen flauw idee wat, wat, wat die stichting met dat, dat, dat museum dat nu gebouwd wordt, wat, wat gaan doen. Maar het, is, het is niet iets voor het autosportmuseum, denk ik. Ja, ik heb uh, verder de berichtgeving een beetje gevolgd, uh, Rob. En uh, ik heb een vraag naar jou, dat is het volgende. Uh, de dividendbelasting, hè, die, uh, die is niet afgeschaft. Die pot is uh, een paar miljard. En uh, dat zou terugvloeien naar het bedrijfsleven. Nou, als de VVD uh, dan echt wil investeren in het bedrijfsleven daarvoor... dan denk ik dat het circuit van Zandvoort een hele mooie plek is om in te investeren. En ik zou maar zeggen, Assen is leuk en Rotterdam is fijn... maar niets is zo leuk om in Zandvoort aan de zee te zijn. Ja, ja, dat klinkt, dat klinkt heel mooi. Ja, het is, iedereen wil die 2 miljard hebben natuurlijk, hè? dat is het punt. Maar uh, ik denk dat, dat de overheid wel iets moet doen, want ze krijgen, hebben ook heel veel spin-off daarvan. Ja, precies. Ze natuurlijk ook heel veel inkomsten, dus mag er mag wel een stuk uh, support. En ik denk ook wel dat dat ook wel gaat gebeuren, maar dat is niet genoeg om het rond te krijgen natuurlijk. Je hebt, je hebt grote bedrijven nodig als Heineken, Jumbo en, en ja, dat soort Red Bull, alle bedrijven die een link hebben met de autosport. Oké, okay, nou hoorden we twee, twee maanden die genoemd zijn in 2020, uh, waarin uh, de Grand Prix van uh, Zandvoort gaat uh, plaatsvinden, dat is of mei of september, wat heb je het liefst? Um, ik heb het liefst mei, want dat is een hele mooie periode, maar ik denk dat als er wat is, dan is het september. Ja. Dat nat nou, uh, weer, weer wordt. In, in de logistiek van de Formule 1, hè? Ja, hopen dat het nat weer wordt. Dat <laughs> is goed voor ja, Max ja, Bonden. Dat, <laughs> dat zouden jullie liever niet toch de eerste krantie, jullie liever een rondetje hoor. Ja, ja, dat is waar, ja. Dat is nou ja, ja. We, we denken nog even terug aan de e 1 uh, Grand Prix in uh, 2008. Wat was het een ja. geweldig feest, hè? Met uh, al die uh, mannen en vrouwen in het oranje En Jeroen ja, Blekemolen ja. die over het circuit scheurde. Ja. Het was een, was een fantastisch evenement. Ik, ik vind dat zelf nog altijd een van de mooiste die ik ooit gedaan heb. Ik van, vanuit de toren bij ons zagen we alleen maar Oranje Duin. En je kon precies zien waar Jeroen reed. Ja, geweldig. Het publiek aan het zwaaien en aan enthousiast aan doen. dat was heel erg leuk. Ja. Nou, dat, moet, dat ja. moet gewoon weer terugkomen en dan uh, met de Formule 1. Dankjewel, Rob, voor je, voor je tijd. En een hele, hele fijne zaterdagavond. En we houden contact met je mocht er weer uh, nieuws zijn uh, omtrent de Formule 1 op Zandvoort. Is altijd goed. Succes met het programma Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Tot While you were far away Juist ja, dus in gesprek met Rob Petersen. Maar uh, Joop, jij hebt ook uh, nieuws uh, vanaf het veld? Ja, ik heb zelfs heel goed nieuws erop. Hé! Hey. Want uh, uh, vanwege technische problemen konden we niet doorgeschakeld worden. Maar ondertussen staat het 2-0. 2-0? 2-0. Geweldig. Dus. Ja, we moeten dus niet Helemaal inbellen. Je moet dus niet inbellen. We moeten jou bellen. En dan is het ineens 2-0. <laughs> nee, maar goed. Het was uh, uh, Ryan uh, Lammers, zoon van. Uh, die uh, de score opende. En een prachtige paas van uh, Salim uh, Fartout kreeg hij. En uh, kon uh, de laatste verdediger passeren. En heel gedecideerd ook de keeper. En toen stond het zomaar 1-0. En vier minuten later uh, ging de bal op de stip. Want uh, diezelfde Fartout die werd uh, in het Strasvatgebied onderuit gehaald. Op onregelmatige wijze, zoals dat heet. En de penalty was helemaal terecht. En die werd genot, uh, benut door uh, Nijs de En daar staat het dus nu 2-0. Dat Santos heeft even meer kansen gehad. Want ook. Uh... Even kijken, Jesse uh, de Haan, die had uh, een hele mooie kans, een uh, kopbal, maar die werd uh, van de lijn geplukt door de keeper. En ook weer had uh, weer die uh, Salim Fartout, die is goed invallen trouwens, had een heel mooi schot vanaf de uh, linkerkant. Maar daar had de keeper goed oog voor en die pakte hem dus uit de lucht. Uh, Sandford is dus op, opmerkelijk goed bezig, uh, met name in die verdediging is Sandford sterk, ze hebben nog steeds geen grote kans weggegeven. Er zijn wel wat kleine kansen geweest, dat hou je toch. Maar uh, het, het houdt stand. En dat is gewoon belangrijk voor Zandvoort, dat ze kunnen bouwen op een goede verdediging. Wat je nu nog mist, is een sterk middenveld. Want een Kaste Vries, die man die toch echt wel de motor is op het middenveld van Zandvoort, die is gelanceerd. Ik heb ondertussen vernomen dat hij gisteren een bijvoorbeeld heeft. Een leuke sport overigens natuurlijk. Maar ja, als je dan gelanceerd raakt, dan schiet je helemaal niks meer op. En ik kan me voorstellen dat uh, de trainer Tetsoneer daar niet echt blij over is. Maar het is niet anders. Uh, Zandvoort moet het hiermee doen. Sanford uh, probeert de, weer die bal te pakken te krijgen, want uh, nog steeds is er druk op het Sanfordse doel. Maar nog steeds komen we er makkelijk uit, minstens laat ik zeggen, vrij makkelijk uit. De stand is in 2-0 dus we spelen in de 4 5 hey, Goed nieuws uh, vanaf uh, Duintjesveld en dat tegen de nummer 3 van dit moment. Goede prestatie uh, op dit moment voor uh, SV Sanford. Dankjewel, ja, Dank je wel Joop. Straks en meer vervolg van de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. We staan met 2-0 voor.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 Dan het dan een beetje begint te schemeren in Stamford. En dat deze muziek op de Stamford Radio bij ZFM. Joh, de rockset en listen to your heart. Dat is een mooie zing hoor. Ja, we komen helemaal in de knoei met ons schema. Evenementagenda kan je, denk ik, wel vergeten, koor. Maar wat je wel mag en kan gaan doen, is het Dier van de Week. Ja, het Dier van de Week is Nugget. En dat is een wit- en oranje-rood gevlekt katertje van ongeveer drie jaar. En dit katertje is heel speels, maar kan niet bij andere honden of katten en ook niet bij kinderen. Het katertje is gecastreerd en heeft wat territoriale gedragsproblemen... en kan niet alleen binnen, maar moet dus echt naar buiten kunnen. Het is een knuffelkatje en hij wordt graag aangehaald... en zoekt dus mensen die hem begrijpen en willen leren leven met hem zoals hij is. Hmm. Hij is snel overprikkeld en moet nog leren dat er grenzen zijn. In dit katertje zoekt dus een lekker warm nest waar hij zijn eigen ruimte heeft. Nou, Ik heb een fotootje gezien, het ziet er echt uit als een ondeugend katje. Het is nog een heel jong beetje. En uh, zit in het dierenasiel Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5... En zoek dus een, een leuk warm huis bij iemand die uh, al eerder katten heeft gehad... en uh, met katten overweg kan. Helemaal goed. Keesomstraat nummer 5 voor uh, dit uh, Dier van de Week. Of even bellen 02357-13888, het telefoonnummer. Of het uh, e-mailadres uh, dierentehuis.kennemerland... apenstaartje dierenbescherming.nl En er zitten heel veel andere leuke dieren ook te wachten op een nieuwe baas. Dus meld je aan bij het uh, Kennemer in Zandvoort, Nieuw-Noord... Zometeen het gedicht van de dag, maar eerst just the two of us. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.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 En, uh, lekker liedjes op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je lokale radio, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Niet alleen op radio, maar ook op tv-kanaal 40 digitaal. En uh, wel via de provider Psycho zoals dat zo mooi heet. En anders uh, download je gewoon eventjes de ZFM-app. En die is weer gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En download hem nu op je telefoon of tablet. Sweet staat op zijn voorhoofd. Ik heb het over zweet op, uh, op het hoofd van Kort Draaier. Want hier komt hij aan, met zijn gedicht van de dag. Ja, het gedicht heb ik uh, gevonden op internet. Het is een heel moeilijk gedicht. Ik heb het geprobeerd uh, een paar keren in gedachten voor te lezen... en ik struikel in gedachten al over de woorden. Maar ik ga het toch proberen. Heel goed. Het meervoud van slot is sloten... maar toch is het meervoud van pot geen poten. Evenzo zegt men altijd een vat en twee vaten, maar zal men zeggen een kot twee katen? Wie gisteren ging vliegen, zegt nu ik vloog, dus zegt u misschien van wiegen, ik woog. Nee, pardon, want ik woog is afkomstig van wegen, maar is nu ik voog een vervoeging van vegen? En dan het woord zoeken, vervoegt men naar ik zocht, en dus wordt bij vloeken misschien ook ik vlocht. Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten, maar hocht is geen juiste vervoeging van hechten. Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen sniep. Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep. En evenmin hoort bij slopen ik sliep, want dat is het afkomstig van dat schone woord slapen. Maar zeg nu niet weer, ik riep bij het rapen, want dit komt van roepen en u ziet het terstond. Zo draaien we vrolijk in het kringetje rond. Van de raden komt riet, maar van baden geen biet. Dat komt weer van bieden. Ik hoop dat u dat ziet. Ook komt hier van boot, maar van wieden geen woot. U ziet, de verwarring is akelig groot. Nog talloos veel voorbeelden zijn te geven... Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven. Men spreekt van wij drinken en hebben gedronken... Maar niet van wij hinken en wij hebben gehonken... Is ik weet en ik wist Zo vervoegt men dat Maar schrijft u niet bij vergeten vergist Dat is een vergissing, ja moeilijk Dat is. Het volgende geval is bijna te bont Bij slaan hoort ik sloeg Niet ik sling of ik slond Bij gaan hoort ik ging En niet ik gong of gond En noemt u een mannetjesrat Soms een rater Dat gaat alleen op bij een kat En een kater Geweldig, geweldig Helemaal goed, hoor. Daar heb je flink op groeven volgens mij. Ja, twintig keer ongeveer. Ja, nee, dat dacht ik al. Jeetje, wat een gedicht van de dag... Dankjewel, Cor Dreyer hiervoor. Het gedicht is na te lezen op de Facebook-site van Cor Dreyer. Daar zit hij hem eventjes op, toch? of niet? www.draaier.net, een, een lange ei. www.draaier.net voor dit gedicht van de dag. Ja, voordat we weer naar Joop van toe ja, we hebben druk in het laatste half uur... draaien we eerst nog even deze single van Living in the Box... en Room in Your Hearts.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 einde van de voetbalwedstrijd van vandaag is best over tegen Blauw-Wit, de beursbengels. Snel weer over naar Joop Fres voor het slot daarvan. Joop. Ja Rob, 89 e minuten. Het spel heeft net heel even stilgelegen voor een blessurebehandeling van een van de heren van Blauw-Wit. En is nu weer begonnen. De keeper van Blauw-Wit mocht zijn wegwerken naar Sandvoort is goed bezig. Het verdedigt met man en macht, ook de aanvallers, en dat vind ik heel opvallend. Doe mee in de verdediging. En dat is echt met name de Zandvoort opvallend, want vandaag willen ze wel eens de tempel laten zakken en niet terugkomen. Dat doen ze nu wel. Er wordt hard gewerkt door al die Zandvoorten. En de einde, misschien wel die het hardste werkt en die eigenlijk het meeste pech heeft gehad, uh, vandaag, dat is Thijs van Berg. Die is echt gigantisch bezig. Hij is druk echt zijn stempel op die wedstrijd verzand voor Maas. Uh, hij mist nog steeds een doelpunt. Uh, wat best een hele grote kans. Uh, hij hoeft wel eigenlijk alleen maar zijn hoofd er tegenaan te zitten. Hij had die bal misschien niet verwacht. Maar hij ging langs de keeper heen. En helaas, hij wist die bal. Waardoor hij over de achterlijn ging. En het gewoon een achterbal was. Maar goed, de die moet nog even loskomen dan wat dat betreft. Maar hij is weer gigantisch aanwezig. Die ook ontzettend goed bezig is, is Rian Lammers. Op de, op de rechterkant. Hij heeft snelheid, hij heeft overzicht. Hij heeft ten opzichte van vorig jaar meer body gekregen. Hij let ook meer op zijn medespelers. En dat is alleen maar een plus voor de uh, zo'n die hem ingebracht heeft voor uh, Roxy Groot. Die uh, ook uh, goed is uh, bezig geweest op die rechterkant. Santon is dus goed bezig. Spel, uh, wordt nu weer, uh, de bal wordt nu weer in het spel gebracht door keeper uh, Daan Kerkman van, uh, vanwege een achterbal. En dan gaat die bal komen. Richting in berg. Die zit de man opzij. Doet... Nee, Kastien moet zeggen. Die zit eerst de man goed opzij. En er is nu een balbezit. Dan gaan we naar het 16 meter gebied toe. is toch steeds een balbezit. Dan probeert de man te presseren. Dat lukt nog steeds niet. Maar is toch steeds een balbezit. En dat twee man is te veel, denk ik. Inderdaad. De bal gaat over de zijlijn. Ah nee, het wordt, wordt er, uh, ja, toch zijlijn. Het is een inworpen voor blauw Ondertussen loopt de 90 minuten. Dus is zal misschien wel een paar minuten bijgeteld worden dus vanwege de doorsturende En dat is uh, niet meer dan logisch eigenlijk. Maar toch is deze wedstrijd voor Zandvoort, denk ik, heel positief afgelopen. Zandvoort heeft zich laten zien dat het kan voetballen en dat is anders geweest. Het zal denk ik, als het zo blijft, de eerste het gewone thuiswedstrijd van Zandvoort zijn van dit seizoen. En dat, dat mag er aangetekend worden, want het is toch al wedstrijd nummer 7 die we nu aan het spelen zijn. Opmerkelijk, want vorig jaar hadden we in 7 wedstrijden, ik denk wel iets van 50 doelpunten. En nu misschien is het iets van 10 of zo. En daar houdt het echt helemaal mee op. Dus, maar goed, de. Het was een buitenstelgeval en de keeper van Blauwwit mag die bal weer te Dit is ondertussen gebeurd. Koen mag hier, kan er niet bij komen. En dat is het Filip van Linde invallen op de rechterachterplaats Die kon dat wel doen. Nu, diepe paas op kan kan hij misschien erbij komen. Hij heeft in ieder geval wel bal bezit en kan hij in de laatste wat passeren. Ver absoluut schot op heel verrassend, maar hoog over. En dat was.. Uh, wel een heel verrassend schot. Uh, ineens uh, in die draai kon hij die bal uh, krijgen, maar uh, hij gaf die bal veel lift mee en die gaat over de achtervanger helemaal het veld uit. type van, uh, van uh, blauw-wit, uh, dat is Youssef Alapdallouis, die mag die bal gaan nemen vanaf de 5 meterlijn en dan gaat hij komen. En nog steeds maar de schijzer te, te, te, te, te, te, te doorspelen. En maar dan steeds, ligt die bal nog steeds niet in het doel van Zandvoort. Dus dat is alleen maar gunstig. Wegwerker van Castine, Richting de keeper van uh, Barbie. En die gaat nu helemaal zijn doek uit. Want die wil een beetje mee naar voren komen. Maar kijk, of als een beetje tempo kunnen draaien. Komt een lange paas. Maar die wordt onderschept door... Uh, um, uh, wie was dat? Even kijken. Dat was uh, Sally Vertoet. Ja. En die schreeuwt die bal weer heel ver weg allemaal ruimballen, maar het, is, het kost allemaal tijd en die tijd is in het voordeel van Zandvoort. Ja, en ik zit ook even naar de tijd te kijken Joop, wij komen ook een ja. beetje in, in tijdnood. Ik wil het even okay, hierbij, ja. uh, hierbij laten, 2-0 op dit moment ja. en mocht er nog gescoord worden, dan uh, hoor ik het graag van je, Joop. Ja, ga, ga je doorgeven, uh, tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel hè. Dat was Joop Vres. Vanaf Duintjesveld gaan we nog even naar de heren van Sanford 6 kijken. Die speelt om half twee om bij deze wedstrijd aanwezig te zijn die nu gespeeld wordt. Sanford 6, veteranen 1 heet ze ook wel. Die speelde tegen VVC Thuis. En ze hebben verloren met 1 tegen 9. 1 tegen 9, niet te geloven. Oh. Ook eens een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Deze van Millie Scots en The Prisoner of Love. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen... van deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Ja, Prisoner of... Of time, wil ik Of time, uh, ja. Want, ja. Uh, jij hebt nog wat te melden. Ja, ik wil nog even vermelden dat uh, morgen is er een uh, Nederlands teamkampioenschap poker. Een voorronde in het Amsterdam Beach Hotel. De inschrijfkosten zijn 50 euro. Maar ja, het gaat om pokeren natuurlijk. Het is dus niet <laughs> een spelletje flipperen. Uh, de aanvang is om drie uur middags. En meer informatie is te zien op www.onkpoker.nl. En ik weet dat er nogal wat pokerliefhebbers zijn in Zandvoort die dat uh, graag willen. Nou, verder wil ik ook nog even... Had ik even pokerfeest uh, moeten draaien eigenlijk. Pokerface, ja. Pokerfeest. <laughs> pokerfeest. Uh, nou, verder wil ik nog even de, van de evenementagenda vermelden... dat op 16 november is er een avond van het genootschap op Oud Zandvoort... in Theater de Krocht. Aanvang is om acht uur. En daar gaat de burgemeester van Haarlem... die gaat daar iets vertellen over Willem van Oranje... vereerd of verguist. Nou, de burgemeester van Haarlem wordt uh, zwaar bedreigd... omdat hij het uh, Hells Angels Clubhuis heeft gesloten... onder andere omdat hij uh, daar een beetje zat mee was... Dus de vraag is nog maar of hij inderdaad komt. Maar we zullen het zien. En uh, op 1 december is er de Babbelwagen weer met een uitvoering in Hotel Faber. Met als thema Zandvoortse Verleden en het Heden. Oké. Okay. En uh, dat is natuurlijk erg leuk om daar ook naartoe te gaan. Daar laten we het bij, uh, Cor. Ja. Ik dank jou uh, voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan, roep ik wil buiten adem. Ja, ja, ik zie het. zweet op je voorhoofd ook. Oh, oh, dus man. wat tijd voor een uh, nabespreking.